De AIVD zegt dat de Iraanse geheime dienst er vermoedelijk achter zit. Maar daarvoor heeft het OM geen bewijs gevonden. Kleding- en woonaccessoiresketen Sissyboy is failliet. Het faillissement is gisteren door de rechtbank in Amsterdam uitgesproken. Begin deze maand vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Sissyboy bestaat sinds 1982 en heeft 45 vestigingen in de Benelux. Er werken zo'n 600 mensen, veel van hen in deeltijd. Eind vorige maand was er bijna een akkoord met een koper voor de keten... maar op het laatste moment zag die ervan af. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de werkgever... van een verongelukte 15-jarige maaltijdbezorger... de arbeidstijdenwet heeft overtreden. Leerplichtige kinderen mogen op schooldagen... tussen 7 uur s avonds en 9 uur s ochtends niet werken. De jongen van 15 uit Utrecht werd begin dit jaar... tijdens zijn werk om 9 uur s avonds aangereden en overleed een dag later. Het ministerie van Defensie schorst militair Marco Kroon... omdat hij voor de rechter moet verschijnen. Het OM te dragen van de militaire Willemsorde... vanwege een incident met de politie tijdens carnaval in Den Bosch. De politie zag Kroon toen wild plassen. En toen hij werd aangehouden zou hij een agent een kopstoot hebben gegeven. Het weer. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het is 9 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen begint koud. Overdag, vooral in het Noordoosten, kans op een bui. In de rest van het land opnieuw zon en wolken. Het wordt morgen een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen is de vertraging vijf minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag... voor Amsterdam Hemhavens, tien minuten...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 Got your way But baby <fysiek> www.zfmzandvoort.nl to her Sophie Oh Lord.